Weet je al waarom je hier wilt komen werken? Ach, meneer Bertha, ik denk dat ledigheid niet goed is voor een mens. Waar leef je nu dan van? Van het oplossen van puzzels, meneer Bertha. Van het oplossen van puzzels? Ik heb nooit geweten dat iemand daarvan kon leven. Als je er maar genoeg oplost. Wat is genoeg? Gemiddeld tien per dag. Maar, meneer Bertha, ik hou van puzzel. Wat heb je daar voor onderscheiding op je revère, toch niet voor het oplossen van puzzels? Meneer Beerta, u zit hier tegenover de kampioen pistoolschieten van Nederland. Weet Springvloed dat? Ach, ik zou, geloof ik, geen rustig ogenblik hebben als ik Springvloed was. Ach, ik hoestte geen wrok tegen professor Springvloed. Heeft hij er nog wel eens met je over gesproken? Nee, meneer Bertha. Maar hij heeft me tenslotte mijn doctoraal laten doen. En dat is voor mij genoeg. Komt Anziën hier weer werken? Ik heb de indruk. Leuke jongen. <laughs> Wat wilde u mij vragen, meneer Slofstra? Ja, moet u eens even kijken. Wat staat hier nou eigenlijk? Korenzeker. Moet het dan geen zeker zijn? Er staat korenzeker. Maar het zal er wel zeker zijn. Het zal wel, maar de afspraak is dat u opschrijft wat er staat. Ja, meneer. U kunt zulke dingen nu trouwens ook een Asjes vragen. Maar meneer Asjes is nog niet zo goed op de hoogte. Ik ook niet, dat blijkt maar zo. Hoe gaat het nu? Dank u wel, ik vind het heel interessant. Het is een heel interessant onderwerp. Nu u hier toch bent, mag ik u misschien iets vragen? Natuurlijk. Ook als ik er niet ben, trouwens. Ik heb namelijk in die laden gekeken. Dat was toch wel geoorloofd? Ja, natuurlijk. Dat is ons knipselarchief. Maar nu heb ik gezien dat er twee laden met knipsels zijn die nog niet zijn ingestoken. Ja, die man die dat deed is dood. Het was een aardig man. Hoewel, hmm, hij was hardloper geweest. Zal ik het misschien voortzetten? Laten we het dan samen doen. Het was niet mijn bedoeling om u daar ook nog mee te belasten. Ik wilde het doen om te helpen. En omdat zo'n archief me heel belangrijk lijkt. Het zou zonde zijn als dat verwaarloosd werd. We doen het samen. Dan bespreken we één keer per week de problemen, goed? Dat zou ik heel prettig vinden, maar het moet echt geen extra belasting voor u zijn. Nee, dat is het niet. Moet ook nog ergens een overzicht zijn. Dat heb ik hier. Dank je. Was er niet ook nog een doorslag... Hier is er ook. Prachtig. Ik heb nog een vraag. Ik heb gezien dat u een kaartsysteem hebt. Mag ik daar ook in kijken? Natuurlijk. Dat is niet voor mij, dat is van ons. Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat het misschien voor uw proefschrift was. Ik schrijf geen proefschrift. Dat vind ik onzin. Oh, neemt u me niet kwalijk. Nee, natuurlijk niet. Het is de bedoeling om in dat kaartsysteem alle gegevens uit de cultuur onder te brengen, als in een soort woordenboek. Dat lijkt me heel veel werk. It's all in the time of the boss. Juist. En dan heb ik nog een vraag. Ik heb gezien dat u een artikel over de nageboorte van het paard hebt geschreven. Mag ik dat lezen? In het laatste nummer van het mededelingblaadje. Natuurlijk mag je dat lezen. Ik zal je een exemplaar geven. Mevrouw Haan krijgt eindelijk een assistent. En een goeie. Zoiets vermoed ik al. Wanneer begint die? De eerste van de volgende maand. Wat wil je toch met al die. kaartenbakken beginnen, jongen? Wie een stelling oorlog begint, moet zich eerst ingraven. En hoe ver moet die stelling wel niet reiken? Op de duur van mijn bureau tot de achterwand. Dus dan kan ik niet meer naar. buiten kijken. Nee, maar zover is het nog Maar dat kan toch niet? dat ik niet meer naar buiten kan kijken. Dat raam blijft wel vrij. Of we moeten een stuk van de boekenkast ontruimen. Nee, dat in geen geval. De boeken blijven hier. Dan maar voor de ramen. Eigenlijk zou de timmerman hier een lange, smalle tafel moeten maken. Anders wordt zo'n stapel te wankel. Je doet mee. Ik heb de idee dat ik een koekoeksjong in mijn nest heb gekregen. Maar dan hebt u wel zelf het eigen wat is het voor conflict geweest tussen Springvloed en Ansing? Dat is te ingewikkeld om te vertellen. Je kunt het hem beter zelf vragen. Wat zijn dit voor knipsels? Die gaan Bart en ik insteken. Dit gaat over de jonge jongens op Zuid-Beverland. Wie heeft dat uitgeknipt? Dat heb ik uitgeknipt. Mag ik dat dan hebben? Voor mijn eigen verzameling... Nee, dat knipsel is van het bureau. Als je zo'n knipsel dateert, dan moet je niet 59, maar 1959 zetten. Anders weten ze over 200 jaar niet wanneer dat knipsel precies was. Ik heb uw artikel gelezen. Ik zal niet zeggen dat ik het niet interessant vond, maar het heeft mij toch niet overtuigd. Waarom heeft het je niet overtuigd? Maar misschien hebt u nu geen tijd om erover te praten? Nou, natuurlijk heb ik tijd. Als ik u goed begrepen heb, dan is uw conclusie dat het begraven van de nageboorte in Limburg iets anders is als het begraven elders. Maar u hebt er misschien helemaal geen tijd voor? Nou, ik heb er wel tijd voor u. Wat ik mis, is het bewijs. U bewijst het niet. Het blijft bij een veronderstelling. Ik bewijs het indirect. Als in Limburg van de 100 mensen 100 de nageboorte begraven en in de rest van het land 30, terwijl 30 haar ophangen en 30 haar op de mest opgooien, dan is begraven in Limburg iets anders dan in de rest van het land. Dat begrijp ik nu niet. Ik begrijp niet waarom begraven op de ene plaats iets anders is als op de andere plaats. Begraven is toch begraven? Begraven is wel begraven, maar daarom hoeft het niet altijd begraven te zijn geweest. Dat begrijp ik niet. Waarom zou begraven niet altijd begraven zijn geweest? Het is een bewijs uit het ongeremde. Heb je beta gedaan? Nee, alfa. Anders dan? Duizend of tweeduizend jaar geleden werd de nageboorte overal opgehangen, behalve in Limburg. In Limburg werd ze begraven. Maar in beide gevallen was het bedoeld als bescherming tegen de kwade machten die het veulen bedreigden. Toen kwam het christendom. Het christendom zag in dat ophangen een heidense handeling. In het begraven niet, want het begraven deden ze zelf. Dat ophangen kwam dus onder druk te staan... En werd heel langzaam opgegeven. Maar ze moesten ergens met dat ding naartoe. Daarom zie je in dat ophanggebied van alles. Begraven, op de mesthoop gooien, aan de varkens geven. Doet er niet toe. In Limburg vind je dat niet. Daar bleven ze gewoon begraven zoals ze dat altijd al gedaan hadden. Ook toen ze er al geen bijzondere betekenis meer aan hebben. Maar dat is geen bewijs. Dat is een veronderstelling. En er zijn in Limburg ook geen honderd mensen. Bij wijze van spreken. Eén... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ik tel er 35. Ik bedoel natuurlijk 100%. Maar het is ook geen 100%, want ik zie hier twee mededelingen waarin gesteld wordt dat ze wel ophangen. En hier zijn er nog twee waar ze op de mesthoop worden gegooid. 90% dus. Het is dus waarschijnlijk een overgangsgebied, maar het verschil met de rest van het land is duidelijk. U veronderstelt dus dat ze de nageboorte in Limburg altijd begraven hebben en in de rest van het land niet? Nee... Ik stel dat begraven in de rest van het land... één van de manieren was om je van de nageboorte te ontdoen... als je de oorspronkelijke sacrale handeling... onder druk van de publieke opinie hebt opgegeven... en dat in Limburg de sacrale handeling naadloos overgaat... in een gewone hygiënische maatregel. Maar u hebt daar geen bewijs voor. Ik zou niet weten hoe ik het anders moet verklaren. Of je zou moeten aannemen dat een of andere bisschop van Roermond, dat ophangen met meer succes onderdrukt heeft dan zijn collega's in de rest van het land. Waarom geeft u dat dan niet als veronderstelling? Omdat me dat hoogst onwaarschijnlijk lijkt. Maar had u dat dan niet eerst moeten onderzoeken? Ik zou niet weten hoe. Bovendien, ik had daar ook de tijd niet voor. Ik geloof dat ik dat toch eerst onderzocht zou hebben. Schiet je al op met de knipsels? Ja. Het bisdom van Roermond heeft een archief. Waar heb je dat gevonden? Bij meneer de Gruyter. U kunt in dat archief nakijken of er daar wel eens maatregelen tegen dat gebruik zijn genomen. Dan moet ik naar dat archief? Ja. Ben jij wel eens in zo'n archief geweest? Natuurlijk. U dan niet? In mijn tijd hoefde dat nog niet. Hoe gaat dat? Ik bedoel, hoe veer je daar de weg... U gaat naar binnen en u zegt tegen de archiefambtenaar wat u zoekt. Die helpt u dan wel verder? Als ik zo'n man vraag wat de bisschop heeft gedaan met de nageboorte van het paard, dan denkt hij dat hij bij de neus genomen wordt. Dat weet ik niet. Hij zal wel meer ongewone vragen krijgen. Het is toch voor een wetenschappelijk doel? Eigenlijk zou mijn artikel als ondertitel moeten hebben op grond van gegevens aanwezig op het bureau van meneer Beerta. Nog een boek uit mijn bibliotheek. Daar is de oude heer nog wel goed voor. Dat heb je me gegeven. Geleend zul je bedoelen. Geven doe ik niks. Ik kleed me niet uit voor ik naar bed ga. Waar staat het proefschrift van je broer? In de Alkoof. Is anders een verrekt goed proefschrift. Dat kan ik niet beoordelen. Hier is de soep. Komen jullie aan tafel? Dat zeg ik je dan. Jij kunt het net zo min beoordelen. Het is je vak niet. Maar ik kan wel beoordelen of iets goed geschreven is. En dit is verrekte goed geschreven. Er zijn voor ieder vijf balletjes. Ik zal wel even opscheppen. Kom hier met je bord. Ik heb een balletje te veel. Dat komt wel. Vader. Ik blijf het jammer vinden dat je geen proefschrift schrijft. Ik doe daar niet aan mee. Geef dat balletje maar aan vader, die heeft er een te weinig. Ik heb genoeg. Houd dat maar, kind. Een boek dan? Je moet alleen schrijven als je iets te vertellen hebt. Nonsens. Jij hebt wat te vertellen. De kunst is alleen om een onderwerp te vinden waar je plezier in hebt. Dat is er dus niet. Je zou bijvoorbeeld kunnen proberen om een link te vinden tussen de volkscultuur van nu en de archeologie. En dan kan je andere broer je aan gegevens helpen. Die link is er niet, dat is een volkomen achterhaald idee. Zie je wel dat je er wel wat van af weet. Maar ik heb er geen plezier in. Dan iets waar je wel plezier in hebt. Ik heb alleen plezier in soep eten. Dan schrijf je daarover. Nee, ik hou van soep eten, ik wil er niet over schrijven. Dan moet je het zelf maar weten.